NOS Nieuws van 11 uur. Dit is Jeroen Tjepkemaar bij het NOS Journaal. Korpschef Gerard Bouwman van de Nationale Politie stapt op. Zijn positie stond al een tijdje onder druk... door problemen bij de Nationale Politie. Vorige maand maakte minister van de Stuur nog bekend... dat de reorganisatie bij de politie drie jaar langer gaat duren... en twee keer zo duur wordt. Maar Bouwman zegt dat hij niet om die reden opstapt. Hij vindt het gewoon tijd om het stokje door te geven. Hij zegt dat hij zelf heeft besloten om te vertrekken... en dat er geen druk op hem is uitgeoefend. De 63-jarige Bouwman stopt eind januari...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 Protestanten moeten accepteren dat straks niet meer overal een kerk van hun gezin te staat. De hoogste bestuurlijk functionaris van de PKN, Arjan Plazier, zegt in Dagblad Trouw dat het onvermijdelijk is dat er witte plekken in Nederland ontstaan. Dat komt doordat het aantal PKN-leden jaarlijks met 70.000 afneemt, veelal door overlijden. Plazier benadrukt dat de kerkdiensten toegankelijker moeten zijn. Nu is het voor buitenstaanders alsof ze naar een Chinees schouwspel staan te kijken, zegt hij. Plezier wil de dienst aanpassen om ook de zwevende gelovigen... en de happinesslezer aan te trekken. Het weer vandaag opnieuw zonnig en droog. Vanmiddag zo'n 16 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen ook nog veel zon. Zaterdag geleidelijk meer bewolking. En zondag een kleine kans op een bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat bij Muiden nog drie kilometer... De andere kant op richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en het Lunetten 5. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen 5 kilometer. En ook op de 27 richting Utrecht bij Noorderloos 4. Dan nog eentje op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen de afrit Den Dolder en de Uithof 4 kilometer. En de N15 Maasvlakte Rotterdam is dicht bij Spijkenisse door een ongeluk.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 When I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 That I was just myself again Now tell me why Ook op tv M tekst TV op kanaal 45, 45. You've done it all. Ling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 for free Some ladies I'll free I had zand fashion for